Hallo? Ah, hij hoort me. Dat is goed. Lieve mensen, we gaan met elkaar nadenken, weer een stukje over nieuwe maan. Al is het alleen maar om een stukje herhaling te krijgen. En misschien weer even iets nieuws toe te voegen. Wat we eerder nog niet hardop gezegd hebben. Exodus 12, vers 1 en 2. Daar zegt de Heer het volgende tegen Mozes: Jawe zegt tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte. Deze maand, dat is de maand Nissan. Zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden zijn. Ja, de eerste der maanden van het jaar zijn. Hoe komt het nou dat al die christenen niet begrijpen. Tot Nissan de eerste maand van het jaar is. Vandaag is het Nissan, de eerste Nissan. De eerste maand van het jaar. De eerste dag van het jaar. Dus wat hebben we eigenlijk vandaag? Je hebt, niemand heeft gelukkig een nieuw jaar gewenst. We hebben wel gezegd... Gaxamea, Roschodes, eerste dag van de maand... Nieuwe Maan, weet je wel. Maar wij realiseren ons niet dat het gewoon Nieuwjaarsdag is. Anderen die gooien rokjes op straat... Schieten pijlen af. Wij doen dat dan niet. Hey, heb ik... Als je het hardop op zegt, wil je uitgelachen. Ja, dat is heel vervelend. Maar goed. Ik heb mijn plaatje opgezocht. Dan kan ik het u vertellen... In wezen, happy new year, het is Roschodes, 1 Nissan 5768 vandaag. Dat is het getal jaren die we nu zitten vanaf de schepping tot vandaag toe. Dus die verhalen over het bestaan van de aarde en een heleboel andere dingen, laten de mensen het maar uitrekenen. Vanaf dat God de puinhoop, de leegte die er was, bewoonbaar maakte voor de mens om uiteindelijk het grootste van de schepping, de mens, naar zijn eigen beeld geschapen, daarin te plaatsen. Eigenlijk moet je het vandaag vieren. Dus misschien als we nou volgend jaar op een nis aankomen komen, tot we vuurpijlen meenemen. Ik weet het nog niet. Maar het leuke is, nou hebben jullie een plaatje op het scherm staan, dus ik zou jullie willen zeggen, allemaal happy new year. Nou, ik weet het, ik weet het. Ik weet het, ik weet het. Maar, we herkennen het wel, hè? Wij hebben de geest van God. Nou, we gaan gauw verder. Het is maar om een start te maken. Exodus 40, daar staat het volgende. Mozes deed dit. Overeenkomstig alles wat Yahweh hem geboden had, zo deed Mozes. Dus alles wat God hem geboden had, dat deed Mozes. Vindt hij dat weer is? Die man die was is, hij was gewoon gehoorzaam. En hij had de taak om het aan Israël te vertellen. Hij had geen rode lichten, hij had geen rode lichten waar hij doorheen kon rijden. Maar hij moest er wel opletten als je op een kameel in de woestijn zat. Ook daar hebben we golden regels. Hè? Het geschied namelijk, zegt hij, in die eerste maand. In het tweede jaar. Op de eerste maand dat het daar wordt opricht. Het geschiedde in de eerste maand van het tweede jaar. Op de eerste der maand, verstaat hij hem? Dat de tabernakel wordt opgericht. Dus ze zijn de woestijn ingetrokken. Ze hebben Torah en wet ontvangen op Sinaï. En een jaar later is pas alles klaar wat betreft de tabernakel. In het tweede jaar. In het tweede jaar, niet na twee jaar. Dus ze zijn vertrokken. Op welke Nissan? 15 Nissan. Want op de 14e Nissan was de engel des doods. Die ging voorbij. En op de 15e nachts, de s'avonds, de vooravond vertrokken ze. De nacht in. En zo liepen ze door. Dag, nacht, dag, nacht, dag, nacht gingen ze door. En zo aten ze ongezuurde broden. En zo gingen ze verder. Dus op de eerste maand, dat is Nissan... Van het tweede jaar en de eerste van de maand Nisan, dus dat is vandaag in de herinnering, is de tempel van de Heer klaargekomen en toen werd hij in wezen ingewijd door Mozes. Leuke gedachte. Dus als je een nieuw jaar van de Bijbel viert, denk je gelijk dat de tempel van de Heer kwam en dat God met zijn Shekinah erin kwam, zijn heerlijkheid de tempel vulde en zoals Mozes kon de tempel niet meer in vanwege de heerlijkheid Gods. Van, nee, die stond wel. Maar de wolkolom verplaatste zich boven de tent. Ze kwam naar beneden toe. Ja. En dan komt hij dus boven die ark des Verbonds, waar we het zaterdag over hadden. Waar die tussen die engelen Gods aanwezigheid gesymboliseerd is. De Shekinah. Maar in wezen zijn wij het huis van God. In ons hart is Gods geest uitgestort. We hebben hem lief gekregen. En we hebben een verlangen om in deze tempel hem te dienen. Door alles wat hij zegt gewoon te doen. Is niet is. We zijn wel apart in de wereld. Maar dat is met de waarheid altijd zo. Je moet een keuze maken om dwars tegen de stroom in te gaan. En je moet luisteren, zo op de Heer gezegd. Het is heerlijk om te doen, maar je krijgt strijd. Mozes krijgt ook strijd onder zijn eigen volk. Want het is een onwedergeboren volk. Ze komen uit 400 jaar slavernij. Ze weten alleen nog maar hoe hun ziel werkt. Ze zijn grootgebracht met allerlei vormen van afgodendienst. Daar komt hij. De wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid van de heer vervulde de tabernakel. Ik denk dat we ons niet kunnen voorstellen hoe groot dat moet zijn geweest. Alleen al toen hij op Sine een verbond verkondigd is al gigantisch groot geweest. Daar komt die hele wolk boven de tempel. Die slurf die komt naar beneden toe. Denk ik hè. Het zal wel iets visueels geweest zijn. Maar vandaag is de heerlijkheid des Heeren ...in de tempel gekomen. Toen die heerlijkheid de tempel vervulde... ...zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan... ...want de wolk rustte daarop... ...en de heerlijkheid van Yahweh vervulde de tempel. Je zou een intens verlangen moeten hebben... ...dat je eigen tempel zo vol was van de woorden van de Heer... ...dat je eigenlijk niet wilde zwijgen... ...om over zijn heerlijkheid te verkondigen. Het is voor mensen vaak moeilijk te horen... Want ze kunnen je vaak niet aanhoren als je over de heerlijkheid van de heer spreekt. Oh, dan heb je weer zo'n uh, fanatiekeling. Nee, uiteindelijk krijg je toch mensen in je buurt die willen graag luisteren. En dan ga je met elkaar getuigenis geven. Maar het symbool wat in de woestijn plaatsvindt, het moet ook in onze eigen harten gewoon plaats gaan vinden. Kijk, de tempel in de woestijn, we hebben hem al vele malen laten zien als we over de tempel konden praten. De wolkolom die komt erboven. Je ziet uh, het brandofferaltaar, je ziet het wasvat. Iedere zondaar die kwam voor de deur om zijn offerlam te brengen. De priester ging het offeren en daarna ging hij in het wasvat, kwam hij dus in het huis van God. Wist u dat uw weg exact hetzelfde is geweest? Zodra je aanvaardt dat weg God is, hij is niet te zien, God is geest, maar hij is onze God en hij heeft een verzoeningsplan uitgedacht. Dat ongekend is, hij offert zijn zoon. om uiteindelijk tegen u te zeggen: kom, wees verzoend met mij. en ga met mij verder in je leven. Wat gebeurt er met dat offer? Dat wordt gebracht. Nou, dat doet mijn iets weer niet. Dat wordt gebracht voor de poort. Het wordt geslacht. Het wordt geofferd op het brandofferaltaar. De priester gaat via het wasvat. Zo gaat u via de doop. Onder water, je moet sterven. Dat afvalam moet ook sterven. Jezus moest in plaats van u sterven. Daarom moet u ook sterven. Maar dan door het watergraf heen. Daarmee bevestigen we onze wond. om zo in het huis van God te komen. Mijn batterijtje draait op, dat is het gewoon. Dus zodra die priester dan het heiligdom binnengaat. wij zijn natuurlijk het geestelijk heiligdom. Dus hoe komt een nieuwe mens in dat lichaam van Christus. Door de doop heen komt hij in het heiligdom van de Heer. We worden ook een koninklijk priesterschap. Een priest die staan in de wereld om mensen te zeggen hoe ze met God verzoend kunnen worden. Willen ze verzoend worden, dan laten we het offeralter zien. We laten het doopvat zien. We laten zien hoe God de zonde vergeeft. En als ze dat aanvaarden, worden ze door genade in het huis van de Heer opgenomen. En dan beginnen ze eigenlijk hun priestelijke taak. En de hoge priester, dat is Yeshua zelf... Die opgestaan is uit de dood. En zijn bloed geofferd heeft op het verzoendeksel. Dus zo brengen we iedereen in het huis van de Heer. En ons allerheiligste. Dat is ook ons eigen binnenste. De geestelijke mens. Is in de geest. In de hemelse waarde. Waar de Heer heeft gezegd. En waar hij uitspreekt. God spreekt altijd uit de hemel. Wij gaan niet naar de hemel toe dadelijk. Nee. Met iets van de Heer. Maar alles wat God zegt. Komt wel uit de hemel. De kern van de tabernakel is niet op aarde, want waar zou God nou moeten wonen in een tent of in... De, ne? Nee, zijn huis is de hemel. En in de hemel vertoeven wij in de geest als we voor zijn aangezicht komen. Daarom heeft hij je handel, zei wel, mijn vader. En je weet voor het allerheiligste staat Jezus als hoge priester met het bloed op dat offerdeksel. Ik vind het mooi, hè? Hier weer bij nacht. Al de tenten van Israël eromheen. Zo functioneert hij s'nachts. En in het allerheiligste de offerkist met de verzoendeksel erop en de aanwezigheid van de Allerhoogste. Diezelfde offerkist, de troon van God, kun je in de openbaringen zien dat hij in de hemel is. Want die hele tabernakel was een blauwdruk gemaakt van datgene wat in de hemel is. Dus hou voorlopig aan mij die offerkist vast, dat is de troon van God, daar troont hij op. Hij troont ook op zijn eigen wet. De tien geboden zijn de basis van het Koninkrijk van God. Als je die overtreedt, heb je gewoon verzoening nodig. Dus we hebben allemaal verzoening nodig. Vind je dat geen mooie gedachte? Daarom heet hij ook de verzoen, de, de, het verzoendeksel. En het is de verbondskist. Die twee platen is het verbond van God. Hij zegt, doe dat en leef. Doe je dit niet, leef je dus niet. Je gaat niet gelijk dood vandaag. Maar uiteindelijk gaat het ook niet over deze eerste dood die we sterven... Maar de tweede dood heeft Jezus voor ons overwonnen. Wij zullen allemaal sterven, maar hij zal ons opwekken, zodat de tweede dood voor de goddelozen wij niet zullen zien. Daarom zullen wij eeuwig leven. Maar degene die dus willens en wetens Gods geboden overtreedt, zal dus niet leven. Want God zegt, doe het nou en leef. En wat we in tekortkomingen doen, daarvoor heeft hij voor ons verzoening gebracht. Wij erkennen dat ook ter plekke. Ja, natuurlijk. Ja. ja, de tien geboden is van alles de basis. Inderdaad. Er is dus maar één offer wat ons verzoent voor onze overtreding. Dat is het offer van Christus. Als we zeggen, nou we hebben gestolen, oh ik heb spijt. Oké, okay. vader zegt, staat op, het verzoenend offer, akkoord. We gaan niet door met stelen. Ik weet dat we in vele malen kunnen struikelen, maar er zal toch een proces moeten komen dat het een intens verlangen is. Ik hou zoveel van mijn naast, ik wil niet meer stelen. Ik heb zo God lief, ik wil met plezier zijn Sabbat onderhouden, want het is een teken tussen hem en mij, zegt hij. opdat ik mag weten dat hij mijn God is, die mij door die Sabbat apart zet, zegt hij. Dus omdat ik Sabbat vier, word ik apart gezet. En daaraan gekoppeld, laat hij in de Torah, dat is de Torah rol die Mozes moet schrijven, laat hij nog eens zien wat zijn feesten zijn. Hij zei, het zijn mijn heilige feesten. Doe ze nou, want door die feesten te doen, ga je leren waarom alles gaat gebeuren. De feesten zijn schaduwen van wat komen moet. Wat zegt het christendom? Ja, Jezus is al lang gekomen, hij is gekruisd, opgestaan en offers naar de hemel gegaan. Maar dat was een offer om daarna zijn taak als hoge priester aan te vangen. Wanneer komt Jezus terug? En wanneer hij terugkomt, hoe komt hij terug? Als koning. Dus alle feesten van de Heer vanaf Paas ongezuurde brodenfeest, pinksteren, Shavot, help is, bezuinendag, grote verzoendag, loofhuttefeest en dat sluit je af met de achtste dag. En die achtste dag is de eeuwigheid waar we dan in gaan. Maar zelfs in die duizendjarig die er zijn, zullen we nog heersen met Christus die jaar. Er zijn zoveel mooie zaken om over na te denken met elkaar. Dus je moet de feesten van de Heer wel gaan willen leren en het willen gaan doen. Dan ben je dus niet is, je bent gewoon bezig met onderwijs. Je kan ook niet zeggen dat die Torah wet is. Nee, God zegt luister nou naar me, Mozes, vertel het ze nou. Laten ze nou die feesten vieren. Dus door het te gaan doen, door het ontzuren, door te snappen wat de Heilige Geest is, door al die feesten te doen, kunnen wij onszelf... En onze kinderen onderwijzen. Als je denkt. Maar met de tien geboden klaar te zijn. Heb je een probleem. De een viert zondag. De andere viert misschien wel sabbat. Maar hoe kan je nou het plan van God. Bekend maken. Zonder dat je zijn feesten viert. Want hij zegt het zijn mijn heilige feesten. Hij zegt dat het een opdracht is. Om niet alleen op sabbat. Een heilige samenkomst te hebben. Ter ere van mij. Dus luister goed. De sabbat is een heilige samenkomst. In opdracht van de Heer voor hem. Maar dat zegt hij bij elk ander feest. Elke Sabbat die erbij gekoppeld is. Hij zegt dat is een Sabbat zegt hij. Ter ere van mij. En hij noemt ze allemaal heilige samenkomsten. Je kan eigenlijk helemaal niet wegblijven. Op de heilige samenkomsten van de gemeente. Je moet er gewoon zijn. Als je ziek bent geen probleem. Maar je moet je bedenken. We hebben elkaar nodig. Als tempel van de Heer. Om elkaar op te bouwen. En met elkaar ook de feesten van de Heer te vieren. Je kan niet sjoemelen als je de waarheid kent om het niet te doen. Snap je het? Het is gewoon heerlijk om het te doen. Je bent gewoon in de weg van de Heer. Het is net alsof de Heer zegt tegen Gabriel, kijk eens, heerlijk, ze zijn eindelijk aan het leren. Aan Gabriel stuurt nog meer engelen. Fluistert het in die oren, hè, tot ze elkaar kunnen bouwen. Lieve mensen, wat staat er in nummerie 28, vers 11? Bij het begin van uw maanden zult gij de Heer een brandoffer brengen. Wat is het begin van de maand? De eerste van de maand en dat is de eerste sikkeltje van de nieuwe maan. Moesten ze in Israël een offer brengen. En wist u dat het geen klein offertje was? De nieuwe maansoffers, dat zijn de grootste offers die gebracht werden. Die stonden gelijk aan alle feesten van de Heer. Dus zegt hij, breng twee jonge stieren, breng een ram en zeven schapen. Wat staat er in vers 14? Dit is het maandelijkse brandoffer in elke maand van de maanden van het jaar. En denk erom als Mozes dat geeft aan die Levieten, dat ze precies moesten doen wat ze moesten doen, anders konden ze niet voor het aangezicht van de eeuwige gekomen. Denk niet dat je denkt, oh ik neem wel een vuurtje van een kaarsje mee, steek ik het offer aan, want dan is het vlat. Als je met onrein vuur in de tempel was, was het je dood. Als er een hoge priester denkt dat hij zomaar het heilige der heiligen binnen kan lopen, dat gaat helemaal niet. Daar moest hij speciale kleding voor hebben, daar moest hij offers voor gebracht hebben, anders kon hij niet eens inkomen. Elke maand van het jaar moest hij komen voor God aangezicht. En een geitenbok zegt hij, boven het dagelijkse brandoffers. Ik heb een lijstje voor u gemaakt. Wat zijn de dagelijkse offers? Elke dag opnieuw werden er twee lammetjes geofferd. Smorgens en s'avonds één. Elke morgen een offer en elk einde van de dag een offer. Als Jezus dadelijk is opgevaren naar de hemel, ja, is er één offer van afgevallen. Dat zie je dadelijk in de nieuwe tempel, in Ezekiel. Dan valt van dat dagelijkse offer valt er eentje af. Maar dat is het offer wat Jezus al gebracht heeft. Dat hebben de joden nooit gesnapt. Maar dat moet je pas weten als de heer zelf zijn offer heeft gebracht. Wat je dagelijks doet, wordt ook gedaan op sabbat. Iedere sabbat een morgenoffer en een avondoffer. En dan moet je opletten. Nieuwe maan, twee runderen, een ram, zeven lammeren en een geit. En exact diezelfde offers worden gebracht met Pesach en met Sjavot. Met bezuinendag is het wat minder. Ziet u dat? Maar van die lammeren, altijd zeven. Dus de nieuwe maan is een ontzettend belangrijke dag. Want daar worden de meeste offers gebracht. En wij zeggen gewoon, ach nieuwe maan, Hallo, dat is sikkeltje. En daar gaat het niet om. De Heere God die zegt, dit is mijn tijdrekening. En ik geef jullie als mijn volk mijn nieuwe manen om de tijd te kunnen bepalen. Er is dus niet ene christen op aarde via de traditionele kerk die nog ongezuurde brodenfeest viert. Of ze vieren het, het paasgaan niet. Ja, ze kennen paas zondag. Ze kennen Goede Vrijdag. Maar dat is maar ingevoerd op een hele andere tijd... In de tijd dat de joden de kerk uitgeschopt werden met hun hele Torah. Heeft Rome daarvoor in de plaats een datum gekozen. En een tijdrekening op de Romeinse kalender. Die nooit samenvalt met Pascha. Gaat dus ook nooit gebeuren. Ze kennen als woensdag, bidden donderdag, goede vrijdag. Fijn, dan hebben we een hele... Dat is niet om te katten. Maar het is een christelijke traditie die God zelf niet eens kent. Want hij luistert daar niet naar. Hij zegt gewoon het is te vergeefs. Want jullie leren leringen die geboden van, de paus zijn in dit geval, van mensen. Te vergeefs eer je mij, leren de leringen, leringen dat zijn dogma's van mensen. Dus ook al leren wij bijvoorbeeld kinderen te dopen, dat is een dogma van de kerk. En dat is een heel heilig sacrament. Maar het is gewoon een dogma van de mens, want die heeft nooit gezegd. Je moet dus de Heer aanvaarden en je moet een volwassen beslissing nemen om onder water te gaan en je oude lichaam achter te leggen. Ook al weten we, tot het oude vlees van alles omhoog komt, zeg ik terug in het graf, daar heb ik je alweer. Dan moet je al keer hebben die strijd. Dat gaat door tot aan je dood toe, maar we weten dat we met hem een verbond hebben. Vindt u het mooi om het zo te zien? Kijk eens naar Pascha, Pesach, Shavot, Bezuinendag, Verzoendag en de laatste grote dag, dat is de achtste dag. Dus Nieuwe Maan is toch een van de belangrijkste dagen als het gaat om de offers in de tempel. Lieve mensen, wij zijn de tempel. Het huis van de Heer, gebouwd met levende stenen tot het huis. In Hosea 14 vers 2 komt met woorden van schuldbeleidenis. Hosea is een van de latere profeten. Bekeer je tot Yahweh, zegt tot hem... Vergeef de ongerechtigheid geheel en al en wees genadig. Wij bieden als offerstieren de beleidenis onze lippen. Hé, hey, dat is typisch dat er daar staat. Weet u waar die profeet het over heeft? Hij profeteert in een tijd dat er geen tempel is. Als er geen tempel is, kan je het toch niet offeren? Betekent dat dat dan de wet weg is, geen tempel, geen wet? Echt niet waar. Ze vierden elke keer de feesten die er waren. Maar hoe moesten ze nou offeren? Dit zegt de profeet. Wij bieden als offerstieren de beleidenis van onze lippen. Want het gaat uiteindelijk wat hij zegt vanuit die hart. Want je kan een jood wezen, je kan besneden wezen. Maar als je de geboden van God overtreedt, zegt Paulus, dan zal de onbesneden, de heiden die de geboden God bewaart, je oordelen. Die besneden zijn is niks, en onbesneden zijn is niks, maar het onderhouden van de geboden God. En dan houdt hij het niet bij tien geboden, dat is de basis van de wet. Daar moet je op verzoend worden. Maar hij laat je dus zien in de Torah hoe je je verzoend wordt. En hij adviseert je met woorden van onderwijs, doe het nou zo, want dan leer je het. Laat je dus nooit misleiden dat ze zeggen, ja dat was vroeger. Je zou het erin willen pompen bij de mensen, maar dat is dus de dwaling van het hele christelijke traditie. Vanaf de dag dat ze onze Joodse broeders eruit geschopt hebben met zogenaamd de Joodse Torah, hebben ze in wezen Gods hele wet overboord gegooid. Daarom gaan ze ook zondag vieren. Want ze moesten iets anders hebben wat niet op die Joden leek, want ze werden door die Romeinen wel vervolgd. Daarom, wij bieden als offerstieren de beleidenis onze lippen. Wij zien op het kruis van Yeshua. Hij is ons offerlam. Hij is van het kruis afgekomen. Hij is in de hemel opgestaan. De mensenzoon. Hij is opgestaan in een nieuw lichaam. Dat opstandingslichaam van Jezus, dat zullen wij dadelijk hebben als wij opstaan uit het graf. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, want hij ging door dichte de deuren heen met het lichaam. Hij kon van hop naar her... Dus hoe dat gaat worden ooit. We gaan uiteindelijk ook nog duizend jaar met hem heersen. In die duizend jaar die we dan vieren in het feest van Loofhuttefeest. Er zijn ontzettend veel mooie dingen om over na te denken. Maar dit plaatje van onze heer op Golgotha. Mij gaat het niet zozeer om het kruis. het is natuurlijk een martelwerktuig. Maar het is wel tot daar het offer gebracht is. In Colossense, een, klein, een kleine hint, daar gaan we zachtjes stoppen. Laat niet... Iemand u oordelen. Stel nou voor dat ik een algemeen traditioneel christen ben. Ik vier zondag, ik vier Pasen en Pinkster op de verkeerde data. Ik vier Kerstfeest, ik vier al die dingen meer. Maar ik ben een christen tot in mijn nerven. En dan kom ik u tegen en u zegt ik ga Pascha houden van de week. Pascha? Ja, maar werd die zeg. Dat is al lang voorbij, dat is allemaal joods. Of je hebt het over sjavot in plaats van Pinksteren. Daar heb je gelijk. is dus een je zo'n persoon. We haten hem niet, we hebben hem lief, want hij is onze broeder. Maar hij snapt niet tot dus de wet van God overboord is gegooid en hij langs menselijke tradities zijn God dient. Eigenlijk dient hij wel dezelfde God, maar op een manier waarvan God zegt, dat heb ik je nooit gevraagd. Begrijpt u? Laat nou niemand u oordelen, dus als ik nou die traditionele christen ben... En ik zou bijvoorbeeld zeggen, oh, eet jij uh, alleen maar rijnvlees en niet onrein. Jo, tegenwoordig kan je rustig biggetjes eten hoor. Want die wet is weg, dat is over. Dan spreekt hij echt geen boodschap van de Heer. Als hij zegt, je bent dwaas als hij paas gaan viert, dan klinkt dat wel als iemand zegt, uh, gaat er weer eentje beginnen. Maar lieve mensen, laat je nou niet oordelen, want deze gemeente van Colossense viert de feesten van de Heer, vieren de sabbatten en die zijn precies... Zoals ze door Paulus zijn onderwezen. Hij hield ook de sabbatten, Hij vierde de feesten. We kunnen je zo vele plaatsen aantonen. Al wij zijn geprogrammeerd. Ja, dat was vroeger. Echt niet waar. Laat niemand van die christenen jou oordelen. In zaken of je nou rijn of onrijn eet. Want wij eten rijn. Of op het punt van de feest of de nieuwe maan of de Sabbat. Laat je nou niet oordelen door zo'n persoon. Dingen die een schaduw zijn van dingen die komen. Dus die feesten van de Heer zijn schaduwen. Dat zijn onderwijzingen. Maar het zijn maar schaduwen. De werkelijkheid komt nog. Maar omdat ze zeggen dat de werkelijkheid Yeshua was of Golgotha. Nee, daar bracht hij het offer. Daar betaalde hij de rekening. Om met zijn eigen bloed in te gaan in het allerheiligste. En dadelijk terug te komen als koning. Daarom vieren de christenen paasfeest op de verkeerde tijd. Pinkstefeest op de verkeerde tijd en dan houdt het op. Maar ze hebben geen inzicht op de wederkomst van Christus, dat is bezuinig feest. Ze hebben geen beeld van de verzoendag, waar uiteindelijk de hoge priester voor die, die kist staat om zijn bloed te brengen. Ze hebben geen zicht op lofettefeest en niet op de achtste dag. Dus alles wat met de toekomst te maken heeft, daarom zijn het schaduwen van wat komt, daardoor veroordelen ze U. Ja, deze tekst heb ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling gehaald. Of uit de Naardische Bijbel. In de NBG staat voor schaduw slechts een schaduw. Maar dat is door de vertalers erin ingepompt, want het staat dus niet in de grondtaal. De schaduwen zijn niet slechts schaduwen, want dat is negatief. Ach, het zijn slechts schaduwen, want zo'n gezicht trekken die mensen. Er staat dus niet slechts schaduwen, er staat: het zijn schaduwen. Van hetgeen wat komen moet. Als ik mijn hand voor het licht houd. Dan ziet hij mijn schaduw op de grond. Is dat mijn hand? Nee, echt niet waar. Dit is mijn hand. Maar ik kan de hand niet zien. Want ik zie alleen de schaduw. Nou volg nou de volging hè, van mijn hand. Uiteindelijk ga je zien. Dat dit de werkelijkheid is. Maar die... Ja toch? Ja inderdaad. Kijk. En door mijn schaduw te zien... Dus ...ik een, zet, een bolle kop heb... ...maar als je pas gaat zien wie ik heb... ...dan zeg ik, oh, dat is het. Maar je moet wel al die tijd die dingen bewonderen natuurlijk. Hè? Je moet die schaduwen wel uitvoeren. Wil je iets leren? Alleen je wordt belachelijk gemaakt... ...en de mensen laten je vallen... ...want ze vinden je wetties. Terwijl je bloedserieus bent... ...en je allerhoogste scheppen volgt. Maar ja, je hebt wel echt een wedergeboorte nodig tot je liefde voor je Heer gaat krijgen. Dan denk je, ja, dit is de weg. Ook al doen de mensen het nog zo gek tegen me, dat is de weg. Dingen die dus een schaduw zijn van de dingen die komen. Maar het lichaam is van de Christus. Christus betekent gezalfde. Gezalfde is natuurlijk, Christos is Grieks, maar gezalfd in het Hebreeuws is Messias. Welk lichaam hebben we nou? We zijn het lichaam van de Messias. Wie is uiteindelijk de Messias gebleken te zijn? Yeshua, Gods eigen zoon. Verwekt in Maria de Maagd. God zelf verwekt een zoon. Dat is de goddelijke zoon, Yeshua. Yeshua zegt van zijn eigen vader: Mijn God en mijn Vader. Vind je dat niet mooi? Dat soort woorden moet je vasthouden. Wij dienen de God en Vader van onze Heer Yeshua. De Messias. Dat is precies de lijn die we vast moeten houden. Het lichaam is van de Messias. Nou, met deze tekst zijn we afgelopen sabbat uh, het laatste stukje, maar goed, er prikt liefst zo'n end uit afgelopen sabbat, dat we zijn er ja, nauwelijks verder uit kunnen werken. Lieve mensen, door genade zijt gij behouden. Een hoop mensen zeggen, ja, je bent door geloof behouden. Maar dat staat er niet. Wij zijn door genade behouden, gered. Tussen twee komma's staat een tussenvoegsel. Je mag hem even weglaten, tussenvoegsel. Alleen maar voor het leren lezen. Gij zij door genade behouden, dat is niet uit jezelf, puntje, puntje. Het is een gave van God. Dus de genade van het geven van zijn zoon, dat is de gift van de Vader. Ik ben bereid mijn zoon te geven, zodat jij gered wordt. Geloof je het of geloof je het niet? Nou, ik geloof het niet echt hoor. Als nou blijkt dat geloof de gave van God is, dan zegt hij gewoon, nou Chris, jongen, jij een pondje geloof. Nou, ja, mag ik niet helemaal. Ik geloof er geen geloof. is, is een beetje nieuwers Echt niet waar. Weet u hoe God bij ons geloof tot stand brengt? Doordat wij lezen wat er in zijn woord staat, en dat wat hij hier zegt, dat hij het daar ook doet. Er zijn zoveel bewijzen in het woord waar God A zegt en ook A doet. Als je gaat zien wat er in het woord staat, dan zeg je, zo, als er één te vertrouwen is, dan is het wel mijn schepper. Dus je moet God leren kennen in wat hij zegt en wat hij doet. Dan ben ik ook bereid, oh mijn vader, dit aanvaard ik. Of ik het snap of niet, of ik het voel of niet, maakt niks meer uit. Ik doe wat hij zegt. Lieve mensen, door genade bent u gered. Dat is het offer van Christus. Dat is Gods geschenk voor u. Hij stieren voor al toen wij nog zijn vijanden waren, noemt het maar geen genade. We zijn door genade gered, maar hoe komt genade tot ons? We moeten onze hand uitsteken en dat wat God gezegd heeft naar ons toe halen. Dat is geloof. Geloof is de hand die zich uitstrekt en de belofte pakt en je eigen maakt. Als u zegt, vader ik heb gestolen, wil me vergeven op het offer van uw zoon. Dan weten we door het woord dat vader vergeeft. Hij zegt, ik gedenk je zonde niet meer. Dus we nemen het tot ons. En we zeggen een seconde na dat gebed, dank u wel dat mijn zonden vergeven zijn. Ik laat het los. Ik denk er niet meer aan en God ook niet. Alleen de duivel die staat achter je, die zegt, vies rik. Weet het al, vies En dan denk je, ja het was een beetje een foute boel ook. Ik zeg, "Oh vader, u hebt het toch echt gehoord dat toch... Dan lopen mensen hun leven lang te tobben? Hoe zwaarder gereformeerd dat je bent geweest, hoe zwaarder dat je getopt hebt in je leven. Ik kom zelf uit die kringen, met alle respect daarvoor. Snap je het? Het mocht eens wezen, konden we vroeger zeggen. Dat God door zijn genade me nog eens zou redden. Dat was een bijna een, een, ja, een zalige verklaring dan van de oudste, als die dat hoorde: nou, die, die gaat de goede weg op. Maar als je kon beleiden dat je een kind van God was, dat je zonden waren vergeven, dan had je bijna ruzie, want dat kon niet. Door genade, broeder en zuster, bent u gered. Door het geloof moet het naar je toe komen. Dat is niet uit jezelf, die genade, maar die komt uit God. Het is een gave van God. Krijg je het door werken? Wat staat er in vers 9? Niet uit jouw werken, anders zou je nog roemen ook. Je zegt, nou ik heb zo mijn best gedaan, God die heeft me gered. Echt niet waar, want dan is het geen genade meer. Dit hele vers gaat over genade en niet over je werken. Maar als God je dan genade gegeven heeft, wat je door geloof hebt aanvaard... ...dan zegt nu de traditionele christen, die draait je om... ...ja, nou is de wet weg en ik ga zondag vieren. Dan zeg ik, oh, de wet is niet weg. Snap je? De strijd die je altijd meer hebt... ...soms word je er moe van, ik ben er grijs van geworden. Maar lieve mensen, we hebben het offer... Wat gebracht is het bloed op de kist voor Gods aangezicht. We zijn verzoend. We luisteren naar Gods tora. We kunnen geen schapen en bokken meer offeren. Want er is helemaal geen tempel. En het is niet nodig, want het gordijn is gescheurd. Yeshua heeft het enige offer gebracht wat nodig was. Daarom zien we op het offer van Christus. En daarom zeggen we hier, onze stieroffers, dat zijn onze beleidenissen voor uw aangezicht. U kent mijn hart. Vind je dat niet mooi? Want zijn maaksel zijn wij, hebben we zaterdag gezegd. Zijn maaksel zijn wij, dat is wat gemaakt is, dat is het werk van God, de schepper. Die heeft door zijn geest dit in ons gemaakt. Wij worden opnieuw geschapen om tot het doel te komen waarvoor God ons bestemd heeft. Wij zijn zijn maaksel, zijn wij, in Christus Jezus geschapen. Dus in Messias Jezus geschapen. Om goede werken te doen. Wat zijn dan Goede werken. Wat zegt die rijke jongeling? Meester, wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven werven? Nou, zegt Jezus, je moet alleen maar geloven, dat is genoeg. Alleen maar geloven, zegt Pinksteren. Zeggen vele christenen. Wat zei Jezus ook alweer? Kom, kom. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven, zegt hij. Ja, dat was het laatste stukje. Hij een bewaarde geboden. Oh, ze hij, dat heb ik mijn leven al gedaan, zegt hij. Nou, zegt hij, verkoop alles wat je hebt. Dat was zijn probleem. Hij had een afgod en dat was het geld. Dus hij had al die geboden gedaan, maar hij was schat hemeltje rijk. En dat is niet erg, maar de heer die wist dat. Hij zei: verkoop alles wat je hebt en volg mij maar. En toen werd hij verdrietig. En Jezus ook, want hij zag dat het een goed mens was. Dus, toen kwam het eerste gebod, andere goden voor Gods aangezicht. Dat was de Mammon. Ooit over nagedacht? Dan gaat hij zo om, om ze up. En denk op dat Jezus scherp is. Want het is bijna een truc die hij uithaalt. Nou zit hij bewaarde geboden. Oh, maar ze hebben het altijd gedaan. Ze zijn, zo ben ik groot geworden. Ik ben geboren. Ik heb weer altijd naar de tempel geweest. Ik heb mijn tiende gegeven. Echt waar? Die mensen geven tiende. Toen niet te geloven. En dan zegt de heer zelf nog. Verkoop nou alles wat je hebt. En dan stort hij in elkaar. Want wie één gebod overtreed, overtreedt, overtreedt. Alle. Lieve mensen, dit is heel mooi. We zijn geschapen, het woord geschapen zijn is ketizo, een gebied bewoonbaar maken. U en ik zijn onbewoonbaar voor Gods geest om in te wonen. Echt waar, wij zijn onbewoonbaar verklaarde woningen. Maar je moet door de geest van God herschapen worden. Dat is gewoon gebied bewoonbaar maken. Scheppen van God die de werelden schept. De aarde was woest en ledig. En God gaat spreken. Hé, hey, mooi hè? God gaat spreken. Licht. Hij spreekt ook tegen u. Licht. Yeshua. Offer wat ik voor je gebracht heb. Wil je genade geven? Leuk is dat hè? Aanvaard nou die genade door het offer van Christus. En ga als een rechtvaardige leven. Want als God je rechtvaardig verklaart. Ga je toch niet lopen pikken meer. Lieve mensen, dit staat er gewoon nog. Goede werken doen. Jezus zegt, bewaar de geboden. Loop niet andere goden achterna. Goede werken doen die God tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Wat heeft God tevoren bereid? Weet u het nog? Wat ligt er naast de kist? De Torah? Een onderwijzing van de Heer. Dat heeft hij tevoren bereid voor u. Dat zijn de goede werken. Moet je gewoon gaan doen. Word je gered door goede werken? Echt niet waar. Maar door het overtreden zeker niet. Zo simpel is het. Je kan er eigenlijk geen kant op. In vreugde moet je die weg wandelen. Wilt u hem in vreugde gaan, lieve mensen? Ik zou zeggen, God, is tof. Een goede maand. Maar wat een genade, Jazeker. Amen. Je moet het gewoon doen. Word ik daardoor gered? Wel, nee. Als je moet het doen, dan kun je over dingen nadenken die ik gezegd heb. Word ik... Hij is gewoon de schapper. Ja, inderdaad. Nou, vind je het allemaal fijn om te horen? Want daarvoor zitten we bij elkaar. Je geeft er heel je avond voor op om nieuwe maan te vieren. He? Gaan we een paar mooie liederen zingen? Ik heb er twee achter elkaar staan. Wat zet Nieuwe Louis? Ja, we gaan een nieuwe jaar gewoon vieren. Hoe raar dat je ook bent eigenlijk. We gaan gewoon een nieuw jaar vieren. Heer, u gaf mij uw vreugdeolie. Heer, ik verheug me nu en ik juich. Heb je zin om te dansen? Ook al heb je. Ja, Zus? je op het of keer Nou kijk, het wonderlijk is op 1 uh, 3 op uh, Nee, nee. Op 1 3 dat is oorspronkelijk de eerste scheppingsdag. 1 3 Want op 1 3 dat is de, nu de zevende maand, want dat was vroeger de eerste maand. En dat was niets dan de zevende maand. Maar God heeft ze omgedraaid. Maar op Tisri verandert ook het jaartal. Ja, dus dat 5768 is dus zeven maanden geleden al ingegaan. Maar God je hebt de Nissan nu als eerste maand gesteld. Dus ook zeven maanden daarna. Dan moet je een tekeningetje van zien zeggen. Oh werkt het zo. Je moet ermee bezig zijn. Want zeg je op een gegeven moment. Ja ik heb het al gehoord. Ik snap het niet helemaal. Dan komt er een dag. Dan glijdt het af. Je moet het proberen te begrijpen. Nissan is normaal de zevende maand. Maar God zegt, ik maak hem de eerste maand. Dus dan wordt Thysri de zevende. Want ze hebben we ook twaalf maanden. Bij de, Bij de uitocht, zegt hij dat. Want tot aan de uitocht, 4000 jaar lang, is Thysri de eerste dag geweest. Dat is ook de dag van de schepping. Het was gewoon een nieuw begin. Het was gewoon een nieuw begin voor Israël. Ja. Voor de wereld niet. Ik er een nieuw begin voor ja. Zelfs zegt God van de heidenen, die hebben de maan en de sterren. laten we tot die bidden, zegt hij. Die bidden tot alles. Hij zei, mijn vader, zegt hij. Ja, die bidt op mij. Laat ik niet zien dat je buigt voor de zon. Hij kan niet eens bij je blijven. Dat is verschrikkelijk. Hij zegt, als je mij wil dienen, zet ik heb hier mijn Torah. Ik heb nog profeten op je weg gestuurd. Als je de verkeerde weg opgaat. Je hebt ze eigenlijk nog allemaal dood gegooid ook. Tot aan Zacharias toe. Aan de horns van het altaar zocht hij bescherming. En ze slepen de tempel uit en ze doden hem. Dus profeten hebben een ondankbaar bestaan. hè Maar goed. Wij gelukkig niet. Het is heerlijk om uh, met de Heer te leven. Even kijken.